Het deel kwam uit in 1946. Er werden toen 7000 jaren van gedrukt. In de avonturen van Ricky en Wiske speelt Suske nog niet mee. De tekenaar Willy van der Steen liet eerst Ricky de hoofdrol spelen. Die werd later vervangen omdat hij te veel op Kuifje leek. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt. Minima rond min 8 graden. Overdag vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOAA. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 If they have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 If you are all that you see. The minute I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 Van Amsterdam tot aan Maastricht, van Rotterdam tot Hengelvelde, ik zoek het ware dan ook licht. Ik speel de rol voor wat het waard is, voor de glans van het moment. Ontsteek de hoop. weg, laat het branden, telkens als je weer bent. We're not alone.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 Cause the girls playing beer, probably get it back We having fun, partying till the break of dawn. go grab a cup, I don't know what people waiting on And I'm going to want a girl that I know I can take home. In the zone, where I think I had lost my phone You can tell by looking in the party, straight crack And don't worry about girls, cause, cause I like it like I'm painted at my grandma's house, only your clothes over there Yeah, that's grandma couch I be filming the friends too Yeah, I'm back on that Double D chicks hugging I got racks on racks Like I don't want the luxuries Of a superstar I'm just trying to chill With Molly at the hookah bar You like cartoons I make a hard mouse With a seatbelt it in the car Like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 Premier Papadimos zei na afloop dat er grote overeenstemming is bereikt behalve over één kwestie. Hij zei niet welke. Er zou een verschil van mening zijn over het korten op de pensioenen. Volgens de Griekse premier gaat het overleg met de Europese Centrale Bank, de EU en het IMF meteen verder. Die eisen een reeks aan bezuinigingsmaatregelen. Het is de bedoeling dat er nog vannacht overeenstemming is over verdere bezuinigingen voor de geplande ontmoeting tussen de Europese ministers van Financiën. Een politieagent in Bergen ter bleid bij Maastricht heeft geschoten op een auto die op hem inreed. De agent bleef ongedeerd. De bestuurder is er in zijn auto vandoor gegaan. De auto stond gericht.